Uur. Dit is dooral negens met het NOS-journaal. In zuid mexico heeft doden gevallen bij een zware aardbeving. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 8,1. Het epicentrum van de aardbeving lag voor de zuidelijke kust van Mexico. De doden vielen in de deelstaten Chiapas en Tasbasco in het zuidoosten van het land. In Chiapas zijn scholen en ziekenhuizen beschadigd geraakt, zegt de gouverneur van de staat. De beving was ook goed te voelen in mexico stad, 900 kilometer verderop... Inwoners renden in paniek de straat op. Aardbevingen met een kracht van acht of hoger komen niet vaak voor. De laatste keer was bijna twee jaar geleden in Chili. Daarbij kwamen twintig mensen om het leven. Het Nationaal crisisteam is bijeen vanwege de situatie op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Bekeken wordt of er extra maatregelen moeten worden genomen na de orkaan Irma. Het team staat onder leiding van premier Rutte. Ook de ministers Plasterk, Hennis Blok en Schultz zijn bij het overleg. Sint-Maarten, dat het zwaarst is getroffen, zit nog altijd zonder elektriciteit, stromend water en mobiele communicatie. Pas morgen wordt het eerste Nederlandse toestel met hulpgoederen en militairen verwacht. Er zijn wel al twee marineschepen aangekomen met hulp. Op een begraafplaats in Vlaardingen zijn tientallen grafmonumenten vernield. De daders zijn waarschijnlijk koperdieven. Ze hebben koperen buizen meegenomen. De graven die zijn vernield zijn uit het midden van de vorige eeuw. De nabestaanden zijn op de hoogte gebracht. Voetballer Vincent Janssen speelt de rest van het seizoen voor de Turkse club Fenerbahce. Zijn club Tottenham Hotspur heeft hem verhuurd. Janssen kwam de laatste tijd nauwelijks meer aan spelen toe in Londen. Omdat Tottenham vorige week nog een nieuwe spits haalde, is hij overbodig geworden. Het weer, op veel plaatsen vandaag veel regen. Het wordt hooguit 16 graden. Morgen veel buien, met kans op onweer. Maar ook wat zon en een graad of 17. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Sloten 6 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. En op de A28 Amersfoort-Utrecht staat bij de Uithof 4 kilometer door een ongeluk. En ook hier zijn alle rijstroken weer open. Tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Ja, en een hele goede morgen natuurlijk. Je luistert uh, ja, naar Zandvoort, de watertoren, maar eigenlijk is het toch ja, ook weer niet. Ja, het is wel een watertoren, het is wel een, het, is nou, echt, het is wel een watertoren vandaag, hoor. Hij dus komt er echt, vandaag niet droog af. Hij komt er helemaal niet nee, af. Nee, nee, nee, nee, nee. Welkom, luisteraars, bij weer twee uur lang, uh, nou, hoe zullen we het noemen, Willem? Ja, the boys are back in town. <laughs> Zo is dat. En dat geldt niet alleen voor race-auto's, nee. Dat, uh, ja, dat is eigenlijk, ja dat, de mensen zongen dat al toen wij het al uh, toen wij Zandvoort inkwamen, weet je nog? Ja, precies. Met de trein. Oké, okay, we stappen een station te vroeg uit. Maar daar gaat het niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Ik ben wel een beetje droevig, hoor, trouwens. Jij bent droevig. Een beetje, ja, de, de zomer is bijna over. Jou. Dat is echt... Ja, nou ja, goed. Uh, daar zou je eigenlijk wat mee moeten doen, met die tekst. Heb jij daar iets voor? Even kijken. Ik zal ze even in die wondendoos. Kijk eens in je koffertje eventjes. Ik, ik heb sinds, uh, sinds die operatie heb ik een wondendoos. Dus uh, <lacht> kijken eventjes. Ik hoor helemaal niks. Nee, ik hoor ook niks. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. day The grass that was green is now De zomer is over. En ik denk ook wel dat wij dat... Uh, ja, wij, wij kunnen dat uh, eigenlijk best wel aannemen. Want uh, als ik naar buiten kijk... Dan, uh, ja, dan rollen er bij mij van die, van, die, van die natte bolletjes over de wangen heen. Dat ik denk, van zal ik verdriet hebben dat ik dat niet weet of zo. Maar nee, het is gewoon regen hoor. Ja, ik heb uh, trouwens voor de luisteraars... Uh, voor de komende uh, twee uur heb ik goed nieuws. Want als ik zo uh, naar de buienradar kijk... Dan zie ik de, de locatie waar wij dus, uh, ons bevinden op dit moment. Dat daar een, een droge periode aankomt van een uurtje of twee... Althans, uh, wat ik nu op de buienrader zie. Dus dat is het goede nieuws. Dat is het goede nieuws. En er komt nu het, uh, ja, het slechte nieuws, denk ik. Nou, uh, het slechte nieuws is dat uh, u nog twee uur met ons opschrijft. zit. Oh, oh, oh, oh. Ik krijg nu al een berichtje van... The boys are back in town. Wanneer gaan ze weer? Ik ja. vind het zo jammer, hè? Hé hey Willem, uh, ja. overigens, uh, we hebben het over de zomer... en dat die over is, maar, maar... Ah ja, de zomer is voor mij niet altijd over, hoor. Ik zorg ervoor dat ik toch wel... Ja, de nodig... zomer in je hart altijd, Voor ja, de luisteraars zeker. Ik natuurlijk. heb het hart op, op mijn rug hangen, maar dat gaat het verder <laughs> niet om. Hé, hey, maar luister, ben jij op vakantie nog geweest? Ja, toevallig uh, heb ik een, uh, een tour gemaakt uh, op de racefiets naar Frankrijk... En uh, de ja, op de racefiets. Oh, ja, ik, ik heb de fiets op de dingens op de, de Talies gezet. Uh, <laughs> Oké. Okay. Ja, ik ben naar Frankrijk aan Nee, nee, nee. Ik ben zelf in Duitsland geweest. Ja. Zuid-Duitsland. Ja. En uh, ja, dat was, uh, was leuk. Ja. Lekker ontspannend. en... Uh, uh, wel veel Duitsers trouwens. En heb je daar ja, ja, oh, veel Duitse ja, toeristen? Ja, ja, ja, ja dat nee, is typisch. Ja, nee. Dat heb je daar als je die grens overgaat in het oosten, dan kom je steeds meer Duitsers tegen. Dat is mij ook al opgevallen. Ja, ja. En waar de vreemde kentekenplaten, slechte schilder, alle gele is eraf. Nee, blijkbaar Duitsers. Ja, en wij zeggen dan, uh, ah ja. En hun zeggen dan, ach zo. Ach zo, ook, ja. Ook, ook een heel verschil trouwens ook, hè? Ja, maar en het is hoe verder je Duitsland ingaat, uh, toen, uh, ja, dat viel mij dan ook op. Dat de mensen groeten daar ook heel anders. In Duitsland zijn ze een goed taak en zo. Maar waar wij waren, dat, dat, dat was toch anders. Ze zei een, een voorbijganger, zei tegen ons, van Cruz Cortex. Nou, zo ver gaan we niet, hoor. <laughs> hey, uh, uh, wil jij eventjes een, een Franstalig liedje voor me draaien, Willem? Uh, je ja. hebt het net over de Talies en dat je je fiets op, uh, op de Talies hebt gezet naar Frankrijk. En dat dat achteraf gekkigheid voor je was. Ja. Maar Franse muziek, daar hou je wel van. Ik, ik hou van Frans, van ja. vive l'amour. Hey, ja, ja, en de ja, luisteraars ja. opende een heel vrolijk nummer van Pierre Crocola. En dat heet Lady Lee. Lady, lady, lady. De vous embrasser votre nom dans la lumière on pourrait puis dans l'air bon s'allongeait. votre cœur profit, pas des frites de et j'étais si We Ja. Ik zou bijna zeggen, het kookrubriekje. Het kookrubriekje, ja. ja. maar dan ga ik onder de duiven schieten van Angela Janssen. En dat wil ik niet. Hé <laughs> hey Willem, uh, jij ja? uh, uh, uh, uh, uh, merkte net al uh, buiten de uitzending om uh, terecht op dat heel al Ja. Hier in Nederland zo goed wordt bekeken. Ja, nu, nu, nu, is, nu is het op dit moment is dan heel Holland wat nat. Maar ja. Uh, <laughs> Ja, Hé, hey maar uh, uh, bij uh, uh, Willem Bruist en Charles Duif, dat zit u natuurlijk gebakken. Twee uur lang. Daar zit je twee uur lang gebakken? Ja, want uh, we hebben natuurlijk heerlijke muziek voor uw luisteraars. En uh, dankzij Willem, want die heeft een enorme repertoire voor u opgebouwd... Uh, voor, voor de uitzending. En allemaal sinds die operatie, dan haal ik allemaal uit die doos van mij. Ja, Ja. ja. Ja, ja, ja, ja. ja is ongelooflijk. Ongelooflijk. Uh, maar ook uh, hele mooie liedjes die in het verleden al voorbij zijn gekomen. Er was iemand in Vlaardingen, meen ik, Willem. Ja, dat klopt. En, dat... en die, die heeft ooit van mij, uh, bij mij in het uh, programma van Tussen App en Vloed... een liedje aangevraagd van, van Eva Cassidy. Ja, dat klopt en dat, was, uh, dat had ook iets met de herfst te maken. Nou, oh, het, het, oh, ik, zal het, ik zal het verhaal toch maar vertellen. Ik zou het niet doen. Eerst heb ik uh, dat heb ik verteld. Maar goed, ik vertel het toch wel eventjes. Ja. Uh, in het begin dat wij dus de challenge hadden... Ja. Uh, en dan praat ik alweer over het voorjaar... want zo lang draait het alweer... Ja. Uh, is er iemand geweest die op jou een berichtje gestuurd... en uh, die heeft gezegd, ik wil graag het nummer horen van... Uh, Eva Cassidy. Ja. Autumn Leaves. Nou, het was hartstikke mooi weer. Uh, toen zat jij hier nog in je body painted suit. Zo warm was het, weet ja, je nog. Ja ja, ja? Nee, ja, ja, ik had alles uit. He. Ja, had alles Maar ik werk, werk, had een doekje voor de webcam. Mee, ja, maar de webcam, ja, ja, dat snap je niet. Want die webcam hangt niet aan de buitenkant hier. Die hangt echt binnen. Dus, ja. dus iedereen werkelijk het is ongekend. ongekend. Men hebben het er nog over. Ja. Maar in ieder geval... <laughs> Uh, heb jij tegen die dame gezegd van, um, uh, uh, van. Eigenlijk vind ik het nog te vroeg om autumn lief te doen, want daar mm. ging het om. dat nummer. Ja. En um, ik kreeg dus uh, gewoon een berichtje van. Uh, van nou ja, God, met dit verhaaltje erbij. Van, nou goed, uh, het was toen te vroeg en ik probeer het nu in het najaar, probeer ik het nog maar een keer. En ik vind gewoon als je zoveel moeite doet. Ja om een nummer aan te vragen en, en in je geheugen te gaan graven... wanneer je dat hebt aangevraagd. Wat ik wel nog weet, dat ik toen de Velden van Goud uh, heb gedraaid. Voor die, uh, ja, Goud. dat klopt. The Fields of Gold. De Fields dat is ook of heel gold. mooi van Eva Cassidy, hè? Ik, uh, ik, ik draaide hem. Alles op. is mooi van Eva Cassidy eigenlijk, hè? Ja, ze ziet er ook erg, erg mooi uit. Ja, ja. ja ze zag er ook erg mooi ja, uit. Dus is, alles, is, alles is bij haar een plaatje. Hè? Ik bedoel, de haar en de kleding. Oh, de, de gebit is ook een plaatje. Ja. <laughs> hey, maar, maar, maar luister, want ze is natuurlijk overleden, hè? Ja. Dus uh, uh, heel jong. Ja, Aan een melanoom heb ik begrepen. Ja, huidkanker. Wat, uh, ja. Wat haar fataal is geworden, omdat zo'n melanoom is de meest gevaarlijke vorm van huidkanker. En dat kan dan uitzaaien naar je andere organen in je lichaam. En dat is ja. bij haar gebeurd. Maar ze heeft zulke mooie muziek. Uh, dat hebben we gelukkig nog. Zo we, is dat. Je hoort nou, wel eens gek scheren dat ze zeggen: van, oh, de, gelukkig hebben we de foto's nog. Maar in haar geval, is, we hebben de muziek nog. En, en zolang wij de muziek draaien, leeft ze voort. Zo is dat. Sta te vallen. Liefs van Eva Cassidy. Annemiek Vos uit Vladingen. Jij vroeg het, uh, jij vroeg het aan. En, ja, uh, beloft ingewilligd. En uh, dankjewel dat je ons deelgenoot hebt gemaakt. Van, uh, van dit geweldige mooie nummer. Want uh, ja, je wordt hier gewoon stil van. Als je dit hoort dan, dan word je gewoon stil. En ik kan je vertellen. Het is heel erg moeilijk om... In ieder geval bij Willem is het heel erg moeilijk om twee mensen stil te krijgen. Dat zijn een, ik noem geen namen, maar the boys are back in town. <laughs> uh, dit, is gewoon, dit is gewoon geweldig mooi. Ik vind het fijn dat je het nummer opnieuw aangevraagd. En dat, het, ja, dat we dat nu hebben kunnen draaien. En uh, ja, helemaal geweldig. Willem, eventjes uh, tussendoor. Want uh, er zijn ja. misschien nog mensen die de weg op moeten. Uh, met de auto uh, uh, richting ver, zeg maar. Ik houd even in de buurt, maar tussen Diemen en Amstelveen... Eh, krijgt u vertraging, luisteraars, Maar daar is een, een ongeluk gebeurd. Dus dat geeft een hoop oponthoud. En dan heb ik natuurlijk de route naar de A1 en de, en de A2 Utrecht en zo. Die omgeving, daar moet u eventjes eh, rekening houden op dit moment... met vertraging vanwege een, een vrij ernstig ongeval, heb ik begrepen. Hier in de buurt Heemstede, Zoetermeer... staat er tussen de aansluiting met de A44 ook oponthoud. Vertraging, dat valt mee, dat is ongeveer een minuutje of vijf. Sassijm Haaglem ook in de buurt eh, tussen de aansluiting met de A44 alweer afrit Noordwijkerhout. Ook vertraging. En dat is ook niet zo gek lang. dus ook maar een minuutje of zes, zeven. Dus dat, dat valt allemaal mee. Maar nou, voor de rest valt het hier in de buurt mee, Willem. Dus, uh, het valt eigenlijk best wel mee. Ja, maar ja. ook mensen zijn misschien al onderweg met de auto. Hè. Of ze zijn al op de ja, op bestemming bereikt. Op de bereik. bestemming, maar, bestemming. Maar ja, ik vond bereik. het wel leuk om in ons programma toch ook een beetje aandacht te besteden aan de situatie op de weg. Nee, maar dat vind, vind ik ook hartstikke goed. En, en mensen denken wel eens van, ja, wat is jullie format precies? Nou, dit dus. Ja, ja precies. Ja. Uh, af en toe wat, wat nieuws. Uh, af en toe wat uh, informatie uh, over het verkeer. Het weer. Niet te vergeten natuurlijk. Het weer ik komt er heb, straks ook nog aan. Ja. Nou ja, ik heb zojuist al verteld dat de komende twee uur dat het even droog is hier. Dat, dat, als we nu naar buiten kijken, zien we het ook. Dus dat klopt. Uh, provisie had voor de mensen van, uh, van weerradar. He, van, van de buienradar. Je kunt zelfs ook bewolking kun je uh, overzien trekken op de, ja. op de site van uh, buienradar. En je kunt dan uh, zeg maar... een uh, 24 uur zelfs vooruit programmeren. Maar nou, nee. ik zou je vertellen, je hebt het over buien. Ik heb ja. dan een, een, een app op de telefoon, dat is uh, buienalarm. Ik heb er nog nooit van gehoord, ik denk, laat ik dat eens proberen. Dat ding, dat geeft ah, dus dat aan... Ja, maar dat is als jouw vriendin in een rotbui is, dat krijg je een alarm. Ja, ja, zeker, <laughs> zeker, zeker, zeker, tuurlijk. Daar heb je een vraag geschrapt, toch? Daar heb ik een vraag <laughs> geschrapt. maar dat is een, een app die geeft dus aan ja. wanneer die bui valt. Okay. En het is heel raar, uh, hij had inderdaad gelijk. De bui viel. Ja. Alleen jammer, ik liep erin. <laughs> dus denk je, ja, wat heb ik eraan? Ja, dus jij was in een rotbui. Uh, mijn, mijn, mijn bui was versnipperd. Die was weg. Die was gewoon weg. <laughs> ja, nou, dat moet je dan maar heel snel uh, ook voor de luisteraars... goed maken met een stukje muziek, willen. Ik denk dat me dat, uh, dat wel lukt. Ik kan nog wel even vertellen wat ik toch wel heel apart vind. Want ja? we zitten hè, in Zandvoort, lokaal radio. Ja. Uh, we hebben luisteraars in Drachten. Ja. En daar krijgen we dus bericht van... Ja. Um, dan is er nog iemand die zit in Den Haag... op haar werk, te luisteren. Werk is ja. wer, in Den Haag doen. Uh, zij wel, maar ze het komt met die... Zandvoort. Oh, ze komt... Het... Oh Ja, oké. Okay. Nee, dan, dan, ja. ja, ja. Nou, in Drachten de, de, de zijn ze dus uh, met, met kinder, kindercrash of zo. In ieder geval, ze hebben de muziek aan van van Zandvoort. Dat vind ik leuk. Ja, zeker. En uh, nou, Vlade... Vinden de kinderen het ook leuk? Om... <laughs> uh, ik, uh, mocht je dit horen, lieve kinderen... vinden jullie dit leuk? Ik zou het maar doen, want ik heb hier iemand in de studio zitten... jullie horen het alleen, maar... Ja, die man die, die is ook wel eens anders gekleed, zeg maar. Ja. Mm -hmm. ja. Oh jee. Oh ja. Ja, ja, maar het ja, heeft alles met december te maken. Ja, december. Ja, ja, ja. De volwassenen weten dat dan wel. De vijfde december. Dat ja. Weet, dan weet en wat ja. ik natuurlijk ook heel graag nog even wil zeggen... dat is bijvoorbeeld Joke Westerberg uit Canada... Ja. die heeft de wekker gezet. Die heeft echt de wekker gezet om te luisteren naar de Boys of Banking Town. Ik zou het niet doen. Nee, ik zou het ook niet doen. He, want wat moet ik in Canada, zeg ik dan. <laughs> maar voor iedereen in ieder geval een hele goede morgen...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 Against my window bay, I'll think of summer days again and dream of you. They say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 Ja, Chad and Jeremy, a summer song. en Jeremy is Summersong. en we blijven toch een beetje in de zomer. En we houden natuurlijk wel rekening uh, ja, met het mooie weer en we willen er allemaal goed uitzien en dat lukt ook. Dus ik zou zeggen, stel je maar op. Ja, Charles die komt net weer binnen met uh, vers getapte koffie. Heerlijk. En, uh, ja, ik. Uh... Hey Willem, heb jij wat met de Efteling of zo? Ik heb ja. iets met de Efteling. Ja, ik heb, ik, heb, uh, ik heb model gestaan. Dat is dat grote parkluisteraars waar je dus een paar tientjes betaalt en dan krijg je een paar elfjes. Als je gelukkig wel. Als je gelukkig wel. Ik kom, en, en ik danste een... dan op van die Lelies. Ja, maar, nou, maar was dat nou in Almere of in. Nee, in Kaatsheuvel. Niet in Lelystad. Nee, het was niet leed. Nee. Nee. Ja. nee. Willem, ja, luister. Sorry, dit, ja. dit is echt in de buurt van Kaatsheuvel. Kaatsheuvel. Het park ja. heet De Efteling. De Efteling. Ja. Anton heeft er ooit een piek voor betaald. Ja. Hij laat ons nou in de 30 euro betalen. Overigens schijnt het allemaal nog mee te vallen. Want als je in Amerika naar zo'n pretpark gaat, Florida bijvoorbeeld. En nu wil je er niet naartoe, want dan komt die orkaan eraan. Dus daar moet je niet heen gaan. Ja. Maar als je daar gewoon uh, zo'n zo pretpark in, in Disney World uh, bezoekt... dan ben je meer eerst 80 dollar, uh, dollar kwijt. Wat zal dat een euro zijn? Uh, ook, ook zoiets, 70 70 euro of zo. Om zo'n ja. parkje binnen te komen. Dus hier in Nederland, die Efteling, 30 euro... Dit valt eigenlijk best wel mee. Dat valt allemaal best wel mee. Oh? He, dus die, uh, het zal al die Amerikanen een beat zijn. Ja, ik... Ja, ik... Oh, nee, die Afrikanen, neem me niet kwalijk. Het is die African beat... De, oh. de, de Evergreen Beat, ja, ja, de, maar, ja. En het is van, van, van Bert. Ik heb wel de moeite bij die achternaam. Kem, Kempert. Nee, Kem, Kem, Kemfert. Kem, Kemper. Bert Kempert. Bert, Bert. Maar de mensen willen het horen. Joh, laat het ja, laten we het over die club. Dan doen wij er even een dansje. <laughs> Ja, heel Holland wordt wakker en, en Ruurlo ook in de, een, een, in de frase een nummertje. Nou, uh, ik weet helemaal niet of dat in ons format past. We gaan het gewoon proberen. Uh, heb je iets met reggae trouwens, of niet? Ja, dat vind ik heerlijke muziek. Ja, ik heb er niet zoveel mee. Ja, ik, <laughs> uh, <laughs> nou, uh, dat doet mij heel anders geloven, Willem. Want uh, ik hoor regelmatig in jouw programma's toch een nodige uh, rechtgever bijschieten. Ja, ja, ja, ja maar goed... Uh, Jij bent eigenlijk een broer ook, dat weten de mensen niet, van Bob, hè? Ja, ja, van ja, Bob ja, Marley, ja, hè? Ja, Tom? ja. ja. Want je hebt je dreadlocks nou niet in. Maar normaal gesproken dan uh, kom ja. jij hier de trap op met van die dingen voor jou. Dat hoor. sleept over de grond heen. Dat is <laughs> werkelijk niet te geloven. Maar iedereen maar mopperen dat die kraaltjes overal leren. En, uh, ja, nou ja, goed. <laughs> <laughs> maar in ieder geval een verzoekje uit Rurlo. Uh, ja. Waar ligt dat nou weer? Rurlo. Twente! Oh, die Twente. Kunnen we Als jullie in ieder geval wel wat lekkers bieden, koffie, zeg ik altijd maar. En uh, ja, nou goed, ik hoop dat het mooi vond. U kunt de gebak opsturen met PostNL. Ja, dat klopt, maar wel goed frankeren. anders kost het dat nog geld, hè? En het mag ook gebak zijn van heel honderd heel, heel, bak. Dat maakt me allemaal niks uit. Dat is ook goed, ja, goed hoe, spul. Zo, eh, ja. Hoe zeggen ze dat ook even? Ik zag laatst, die aan er rijden. Er stond op van, geen gelul, gebak van krul. Heel apart. Oké. Okay. Ja. Hey, uh, jij draaide het eerste, uh, het eerste nummer. Uh, na de tune draaide jij uh, Dusty Springfield. Ja. Met It Looks Like The Summer Is Over. Ja. Nou, dat is niet... Het uh, looks like... Nee, het is gewoon zo. Dus De zomer is over. We hebben de meteorologische herfst. En uh, de officiële herfst. Begint eind september? 21 september. 21 september. En voor degene die, die later wakker worden mag 22 september ook. Ja. Maar waarom begin ik daar nou weer over? Dat weet ik over, niet. Waarom begin jij dan? Nou, over stoffige Springfield. Hè, want daar hebben we... Dat die, ja. is die Springfield. Uh, omdat uh, er een dame is, die heet Shelby Lynn. Ja. En ja. Shelby Lynn, die kan ook heel mooi zingen. Die zingt repertoire ze zingt country. Eigenlijk een hele allround zangeres. Maar ook hele mooie liedjes. En zij heeft het... Uh, Repertoire van Dusty Springfield uh, opnieuw opgenomen. Uh, heel, uh, ja, hoe moet ik het, hoe moet ik het omschrijven? Uh, komt, het er, komt het er een beetje in de buurt bij, bij Dusty Springfield? Nee, dan... nee, oh. zij heeft dat met een hele uh, beperkte begeleiding gedaan. Dus heel intiem, heel... Uh, ja, heel, uh, clean, he heel clean. Heel clean, heel sprankelend ja. met, met, met heel weinig instrumenten. Op een hele speciale manier gezongen. En uh, zij zingt het liedje nu van I only want to be with you. Nou, Willem, in zo'n uitzending als vanmorgen... Dan wil ik alleen maar bij jou zijn. Nou ja, dat is beter <laughs> natuurlijk. I don't know what it is that makes me love you so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 something okay gaat om muziek, hè? heb je dan ook dat je, dat je als je bepaalde platen draait, dat je dan aan vroeger aan je jeugd terug moet denken? Ja, dat heb ik echt heel vaak. Hè. Want dit nummer bestond natuurlijk nog niet toen ik nog heel jong was. Maar hoe uh, oud, oud ben jij toch niet? Uh, nou, uh, ze zeggen het tegen mij altijd, zo oud als je eruit ziet, word je niet. Dus dat, dat is... Ja, maar dat kan ook gewoon een kwestie zijn van slechte ogen. Hé, hey, maar luister. Uh, ja. dat, dat sfeertje van deze muziek... dat hing vroeger bij mijn ouders uh, in de kamer. Ja. Mijn vader had zo'n zo zo platenwisselaar. Daar kon je tien van die singeltjes... Uh, ja, oh, die een, oh ja, met, al, ja. met al die slip uh, uh, uh, dingetjes moest je erop plakken. Want anders dan gleden die plaatjes over elkaar. Nee, dat serieus. Ja, dat is wel wel ja. En, en, maar die wisselde automatisch. Dus je kon tien singles kon je erop gooien. En dan had je dus tien keer, drie minuten ongeveer. Hè, of of tweeënhalve minuut. Zo'n 25 minuten had je continu muziek. En mijn vader draaide aan Guy Mitchell... en hij draaide uh, Tony Bennett. Ja, maar en, zijn, ja, dat zijn wel die artiesten aan die tijd. Ja, en, maar ook ja, en, en het, het sfeertje van, van deze muziek. En ik denk dat dat de reden is... dat ik zo gek ben geworden op, op, op dit soort repertoire. Ja, maar die, dit is absoluut... Uh, ik moet heel eerlijk, heel eerlijk zeggen... en, en ja, ik geef dat niet graag toe natuurlijk. Ja, natuurlijk wel, ik met het geheel. Maar uh, door de, door de uitzendingen die wij weleens gedaan hebben... samen met... Uh, de, de, de, tussen Ebbervloed, Ja. Uh, heb ik toch weer een heleboel ja, toch muziek leren kennen... waarvan ik dacht van, nou, dit is wel heel apart. en uh, ja, dat, geldt wel, dat geldt zeker voor, uh, voor Eva Kersen, die bijvoorbeeld. Vandaag, luisteraars, luisteren we voor het eerst naar de uitzending... dus The Boys Are Back in Town. Willem Bruist als, geen, als nooit tevoren. En uh, Duif loopt inderdaad. Ja, Koeren. Ben met, ik ben met <laughs> mijn 5000 vlieguren. Uh, ik, ik, ben, uh, ik ben ook helemaal geland hier in de studio. Beetje oude kip, eigenlijk. Ja, uh, The Boys Are Back in Town, maar met Dusk... Ja, is okay. ook back in town. He's Luister ook, maar. Ik, ik ga eens even kijken, joh. Ja hoor. Seems just like yesterday when we were standing here. A Yankee's hat upon my head and your voice in my ear. You talked about the future and all the things we do. I never thought your loving words would frighten me from you. I remember when I sold my car to board that train. You said you were sure that I would not come back again. Now you see with your own eyes and start to realize. Set things straight I'm standing here to say That I'll give love a try Ja, back in town met Dusk. En uh, Charles, hartelijk bedankt voor de nummer alweer. Want uh, ja, hij is geweldig. Ik vind hem keigoed. En niet alleen keigoed, maar ook nog kleigoed. Jij uh, moet niet zo vaak naar de Efteling toe. Want je begint een beetje raar accenten. Nee, kleigoed. En ja, daar klei... heb ik het over klei in Drachten. Klei in Drachten. Wat is er met klei in Drachten, Nou, volgens mij wordt er eh, op keigoede muziek. Kleigoede muziek genoot oh, in Drachten. Je hebt het over die, over die, die, die kinderen die zitten te kleien. Ja. Die en zitten te luisteren en dan zie je hem antwoord. Ja, klei goede muziek. Klein goede muziek. Ik vind, ik vind het helemaal geweldig. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja. Hey, The Boys Are Back in Town. En er zijn meer uh, nummers met deze titel. Ja, wat heel leuk is, want dat is namelijk een verzoekje. Uh, en dit komt de Beverwijk. Uh, Bever, waar ligt dat nou weer? Beverwijk, uh, dat ligt... Uh, uh, U denkt toch niet dat ik voor een Beverwijk... Nee, hey, hey, ik gooi het stuur niet om. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. nee maar dit nummer wordt uh, gedraaid voor ons, want uh, mensen schijnen er toch plezier in te hebben. Ze dus vinden het toch leuk dat, uh, dat er toch nog wel mensen zijn die echt serieus radio maken. Dus uh, daar doe ik graag aan mee. Serieus, zei je toch, hè? Ja, ja, ja, zeer neus. Nou, daar komt ie. Driving all the old men crazy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 Ja, boys are back in town van Tin Lizzy. Lekker ja. rocken, lekker rocken. Dat, uh, Daar ja. moet ik een uitzending voor maken eigenlijk. Ja, dat, dat, dat houdt de mensen ook meteen een beetje wakker. Hè? Want Sommige mensen die zijn misschien net op. Ik weet het niet. O, de, de, de, uitslapers. Uitslapers, ja. Uitslapers. ja maar maar het, is, ja, het is vrijdag. Het zou kunnen. Hè? Ik ben trouwens benieuwd of, uh, of Henny Ruckert al wakker is. Nou, die komt straks, uh, die maakt er een sport van om, om hier uh, een programma te presenteren met sport. Met sport? Ja, maar maakt hij gewoon een sport van. Hij houdt met name van voetbal. Oké. Okay. Ja, dus ik neem elke weekend, uh, of uh, elke vrijdag neem ik mijn tennisrekker mee. En dan word ja. hij kwaad. Ja, dat, hij, oh. houdt hij, niet, hij houdt ja. niet van tennis natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. Maar ik zeg, dat is toch ook met een bal? Ja, maar dat is weer een andere bal. Die is te klein, die bal. En, ja, want het ik, is... Heb ik een keer geprobeerd om die tennisrekker en zo'n is nog grote leren pieper van voetbal... Uh, ja, en? en? Rekkerstuk. Rekkerstuk. Ik, uh... maar ik heb wel tranen gelachen. Ja, ik ook. Die, die, die natte bollen, die blijven lopen hier. En, uh... <laughs> Je luistert intensief en zond voor The Boys are Back in Town en het allemaal uh, in het programma De Wateren Toren. De regen verpest een middag in maart. Tenminste, dat had ze gedacht. Maar ik heb in mijn hoofd nog wat zonlicht bewaard.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 Ja, dat is Guus Meeuws en uh, ja, dat blijft ook altijd een geweldig mooi nummer. En ja, ik heb iets met die Brabanders. Hé, uh... hey, uh, uh, Henny Rukert, als je luistert, dan hebben we een verrassing voor je. Want uh, het, het, het lijkt wel toeval, Daar kwam Helene binnen in de studio.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 Ja. Zo'n uur vliegt voorbij. Jongen, wat gaat dat snel, hè? Gaat heel snel. En jij bent die snelheid wel gewend natuurlijk, hè, Duif? Ik ben hem wel snelheid gewend. Maar als u snel in Den Helder wil zijn, luisteraars... Ja, ik roep zo, maar wat hoor. Ik kijk eventjes op een schermpje bij de verkeersinformatiedienst. En dan zie ik, als je naar Den Helder wil... dan moet je toch rekening houden met de nodige vertraging. Los het noord kanaal is er kennelijk iets gebeurd... waardoor de vertraging nu al tien minuten is en oploopt... We moeten snel zijn en zie ik, uh, Willem, gebaart mij dat we bijna aan het eind zijn van het eerste uur van uh, ja. The Boys Are Back in Town. Tot zo. Deel 2. Tot aan de andere kant. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...